Het is middernacht, begin van zondag 29 april. Jeroen Tjepkma met het NOS Journaal. Burgemeester Krikke van Den Haag noemt het zeer ernstig en zeer zorgwekkend... dat de Haagse Asuna-moskee wordt gefinancierd door een omstreden koeweitse investeerder. Ze pleit voor een nieuwe wet waarin zulke ongewenste financiering wordt aangepakt. Krikke ziet weinig heil in een algemeen verbod op buitenlandse financiering... Het wordt voor ons haar pas een probleem als met het geld ook boodschappen, standpunten, gedragsregels of wat dan ook meekomen die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen. Een maatregel kan volgens krikken het bevriezen of terugstorten van gelden zijn. In Rotterdam is een man opgepakt omdat hij schoten zou hebben gelost op de lijnbaan. De man van 28 schoot even na zes uur afgelopen avond na een woordenwisseling op een andere man. De lijnbaan was toen nog druk met winkelend publiek. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De opgebakte man had een vuurwapen bij zich. De politie is nog op zoek naar de man met wie hij ruzie had. Fortuna Sittard is gepromoveerd naar de Eredivisie. De Limburgse club versloeg in eigen huis jong PSV met 1-0... en eindigde daarmee als tweede in de Jubiläer League. Kampioen werd jong Ajax dat met 2-1 won van de MVV. Het is voor het eerst dat een belofte team kampioen wordt... maar de Amsterdammers kunnen niet promoveren naar de Eredivisie... omdat het eerste team daar al voetbalt. Een museum in Zuid-Frankrijk dat helemaal gewijd is... aan de expressionistische schilder Etienne Terrus... is erachter gekomen dat de helft van de collectie die er hangt vals is. 82 schilderijen blijken nep te zijn. Op enkele werken staan gebouwen afgebeeld... die pas na de dood van Terrus zijn neergezet. Het weer vannacht blijft het droog en het koelt af naar een graad of 9... Overdag meer buien. Op de Wadden wordt het hoog uit een graad of 12. In Limburg kan het lokaal 21 graden worden. In de avond kans op zware buien met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Hilversum Noord en de Afritsoest Soest. Een file van 2 kilometer. De vertraging is daar 21 minuten. En op de A67 Eindhoven richting Venlo... tussen Asten en de afrit Liesel ligt een dode ree op de weg. Dit was de verkeersinformatie. BNN Vara. Laat ik het maar eerlijk toegeven, ik ben niet zo'n natuurmens. Ik ben ongeveer opgegroeid in de weilanden tussen twee meren... met fraaie vergezichten, zingende vogels, rennende hazen. Maar het heeft nooit echt bekleefd. Ik woon alweer twintig jaar in steden... en ik heb het groen en de velden niet noemenswaardig gemist. Ergens vind ik dat wel jammer. Maar ik weet ook niet eens goed waar het aan ligt. Ik herkende me wel in een gedicht van Willem Wilmink... dat ik ooit Herman Vinkers op tv hoorde voorlezen. Dit is er een deel van. Ik wou dat ik genieten kon, zoals andere mensen doen... van een wandeling in de zomerzon, van een bank in het plantsoen. Maar van zo'n bankje krijg ik jicht. En wandelen maakt me stijf en ik zoek in ieder vergezicht naar een horecabedrijf. Ik wou dat ik een boodschap had aan wat mooi is en volmaakt... maar ik hou veel meer van alles wat in onbruik is geraakt. Van een vervallen boerenschuur, van rails met onkruid overgroeid... daar hou ik van, maar puur natuur vermoeid. Keken Willem Wilmenken ken ik niet goed genoeg... Ik zou ook wel meer van de natuur willen houden. Ik zou wel meer willen zijn als boswachters. Elke dag tussen de bomen en de dieren. En daarvan willen genieten. Want wat moet dat een mooi vak zijn als je ervan houdt? Of zijn er ook minpunten? Hoe gaan wij als Nederland eigenlijk om met onze natuur? Als we er te gast in zijn. En hoe gaat het met de bossen? En de rest van alles wat groeit en bloeit. Ik ga het, het komende uur vragen aan Albert Broekman, boswachter... in de Kop van Drenthe, waar hij onder meer negen jaar... als BOA werkzaam is geweest. Tegenwoordig houdt hij zich voornamelijk bezig... met het geven van voorlichting in het bos. En aan Dirk Vey. Hij begon in de jaren 60 als boswachter... en kwam via Afterlies en Tessel in 1965 in de Biesbos terecht. Daar heeft hij de getijden zien verdwijnen en de bevers zien komen. In 2008 zwaait hij noodgedwongen af... omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. En Charlotte Biskop is er ook. Zij verhuilde haar baan als redacteur bij de NOS voor de natuur op Texel. Dan geeft ze excursies en ze de rest van Nederland... op de hoogte van al het moois dat het eiland te bieden heeft... op haar social-media-kanalen. Zij gidsen mij het komende uur door de wereld van de boswachterij. Zij zijn de zes ogen van de Vries. hele goede nacht, live vanuit het Ink Hotel in Amsterdam. En welkom aan mijn drie gasten, Charlotte, Albert en Dirk. Dirk, ik begrijp dat dit voor jou de tweede keer is dat je in Amsterdam bent, hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik ben er wel eens met de trein nog doorheen gereden, een keer, geloof ik. En eens een keer hebben we een eigen bootje ja, er min of meer omheen gevaren. Heet uh, het Amsterdam-West of zo, geloof ik. En dat, dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel mooi genoeg zo. Ja, maar je houdt er niet, bent van mensen? Nee, nee. Ik vind het leuk om mensen te bekijken als ik op het terrasje zit met iets erbij, maar niet te lang. Het is het extra fijn dat je er dan bent, Dirk. Het kostte wat overredingskracht, maar je bent er in het hartje Amsterdam. Laten we eerst even wat euvel uit de weg ruimen. Jullie worden altijd generaliserend boswachter genoemd, maar jullie beheren meer dan bos, jullie doen ook veel meer. Waar komt u namelijk vandaan? Dirk, is dat iets van heel vroeger nog dat iedereen boswachter was? Nou... Iedereen, ja, ja, boswachter was vroeger eigenlijk iets, iets met het bos, bosbouw. Ja. En daar kwam het vandaan. En, het, en natuur was natuurlijk, ja, dat was nog niet zo. Ik, toen ik bij Stabos door kwam, was het gesplitst. Nou, je had de hele bosbeafdeling, dat was het grootste deel. En toen hadden we wat natuurgebieden. En, en dat is later helemaal samengegaan. Maar toen was een bos natuurlijk, uh, daar moest geld op brengen. En dat heette dan bosbouw en waarom het dan... Hakken en zagen. Ja, hakken ja. en zagen. Daar moest gewoon hout vandaan komen. En tegenwoordig uh, het, het houdt het wat uh, meer in? Nou, dat is, ook, dat is ook nog wel een, een doorstelling, maar er zit heel veel meer. Hè? Ja. Denk maar aan natuurbehoud, maar ook recreatie bijvoorbeeld. Albert, even kort geschetst hoe die paraplu eruit ziet. Want boswachter is het overkoepelende begrip eigenlijk, maar wat hangt er allemaal onder? Ja, klopt. Je hebt als het ware drie soorten boswachters. Je hebt een boswachterbeheer. Die houdt zich echt bezig met de uitvoering, het aansturen van de aannemers... omdat we die ook heel veel aan het werk hebben. Daarnaast hebben we de boswachterecologie. En dat is meer een eenling die ook heel veel vrijwilligers heeft. En die gaat echt over het monitoren. Dus de plantjes, de bloemetjes, de bijtjes. Het dus... beschermen daarvan ook, zeg maar. Of... Ja, precies. Ja. En, en uh, ooit het, daarna heb je de boswachterpubliek. En die mag dus de mensen vertellen over het prachtige werk wat alle boswachters doen. De gastheer. De, de gastheer. Gast ja, precies. Ja. Dus excursies en noem maar op. Ja. Ja. Uh, uh, Charlotte, jij, uh, ik zei het net al, jij werkte bij de NOS. Uh, dat is een leuke, uh, leuke baan, lijkt me. Ja, een hele leuke baan. Maar dat doe uh, niet meer, want sinds begin dit jaar ben je boswachter op Texel. Wat, wat maakte dat ik je zo graag de natuur in wilde? Nou ja, bij de NOS... Uh, ik, hou, ik hou van verhalen vertellen. En verhalen het liefst waar mensen iets aan hebben. En bij de NOS deed ik dat natuurlijk. Want ik informeerde mensen over wat er in de wereld gebeurde. Maar dat waren wel vooral heel nare verhalen. Ja. Over moord en doodslag en oorlog. En, en, en natuurgeweld. En... Uh... En uh, nou ja, wat me zo mooi leek aan, aan boswachter zijn... is dat je juist verhalen mag vertellen over hoe mooi de natuur is. En hoe fantastisch het is uh, dat, dat we dat gewoon allemaal in Nederland hebben. En om mensen te inspireren om ervan te gaan genieten. En uh, om er beter te naar te leren kijken. En uh, nou ja, dat, dat heeft voor mij... Uh... Dat was voor mij de reden om, uh, om uh, die stap te maken. Was je altijd al in de natuur wel te vinden? Of was het iets wat je bedacht toen je de vacature zag? Oh, dat is ook wel leuk. Nee, ik ben echt opgegroeid in de natuur. Ja, in Brabant, op een boerderij, altijd buiten. Dus dat heb uh, ja, ik wel van, van jongs af aan meegekregen. En nu Tesla, wat moet ik daar echt gaan zien? Doe maar even, doe even het reclamepraatje praatje meteen. <laughs> Waar moet ik meteen heen als ik met de boot aankom? Nou ja, wat zo mooi is aan Tessel is dat je eigenlijk heel uiteenlopende natuur hebt. Dus je hebt bos, je hebt natuurlijk uh, nou ja, het strand en de duinen. Maar je hebt ook een heel bijzondere natuur, zoals bijvoorbeeld de Slufter. Wat echt nou ja, een uniek natuurgebied is. Wat is dat uh, voor wie het niet weet? Nou, ja, de Slufter is een natuurgebied op Texel waar wat eigenlijk in open verbinding staat met de zee. Dus er is geprobeerd om um, um, um, dat gebied in te polderen, drie keer. Maar steeds uh, brak de dijk weer door. Dus het lukte gewoon niet. De, in de tijd dat we zebels, nog niet zo goede dijkbouwers waren. <laughs> nou ja, we werden er steeds beter in. Maar daar lukte het gewoon niet. Omdat het gewoon... Ja, die zee was daar te sterk. En dat heeft ervoor gezorgd... Op een gegeven moment dachten ze... Nou, laat maar. Dan we dan het wel als natuurgebied. En gelukkig maar, want het is... Uh, de mooiste mislukte polder van <laughs> Nederland zeg maar. Uh, ja, wat er zo uniek aan is, is dat um, uh, juist door de invloed van de zee, uh, nou ja, de, is, het, is er brak water in dat gebied en dat zorgt voor hele bijzondere planten en dieren die daar leven. Uh, dus, uh, nou ja, de, in de zomer uh, is het uh, hele landschap uh, vol paarse bloemen van de lamsoor en de goeie theekraal. en uh, het is heel heel bijzonder, heel bijzonder gebied. Jan Wolkers was er dol op, oké. Ja, Dat is of het het isbel, ja, ja, ja, terecht natuurlijk. Jij zat lange tijd in de biesbos, was het paradepaardje van de biesbos? Ja, nu is het een beetje de beven natuurlijk. Maar toen ik, toen ik kwam, was het uh, twee meter eb en vloed met helemaal zoet water. He, dus veel mensen beginnen nog een beetje over brakwater. Zo. Het was ja. totaal zoet. En we hadden dus heel veel bijvoorbeeld dotterbloemen. Een typisch een plant die uh, echt geen zout wil hebben een hele speciale vegetatie en dan ook vogels die erbij horen. En wat ook een beetje bijzonder is... wel natuurlijk een duizend hectare groot gebied met water... en daar broeden niet één meerkoet of vuut in. Omdat het als het twee meter op en neer gaat... dat betekent dat met een westenwind dat het nog hoger wordt... en met de oostenwind nog lager. En dat alles maakt het wel uniek eigenlijk. Het is niet meer zo dat gebied nu? Nee, want in, in 70 hebben we het Haringvliet en Vliet afgesloten... en nu hebben we 30 centimeter tij... Je zegt het eigenlijk alsof je een beetje spijt. Ja, ja. Nou ja de echte biesbosliefhebbers vonden ja. dat een zwarte dag toen, uh, toen het daar dicht ging. En daar hoor jij bij. Ja, hoor ik bij, ja. En uh, nu, eind van dit jaar, gaat, uh, gaan de sluizen weer een klein beetje open. En daar krijgen wij nog niet veel tij van. Maar voor allerlei beesten is het nu alweer wat makkelijker... om uh, bij Dam uh, weer binnen te komen. En daar zijn we heel blij mee. Ja, die, die bever, bever, schmever... Ja, die bever, die bever, die bever die moet geen zout water hebben. Maar die zat heel vroeger in de biesbos. En uh, nou, die zijn weer terug, omdat het nou het weg is. En het is ook wat schoner geworden. Maar ben je dan toch wel blij met die bever? Of zeg je van, nee, ik had liever nee. die bevers niet gehad en wel die dotterbloemen. Eh, nee, ja, we <laughs> hebben nog wel een paar dotterbloemen. En we zijn heel blij met de bever. Maar er moet, ja, er moet alleen nog, ja, de otter moet nog komen. De otter komen. Nee. Albert, heb je otters? Jazeker. Wij hebben een prachtig gebied. <laughs> ja, echt. Ik denk op dit moment wel uh, zo'n acht volwassen beesten. Uh, je ja. ziet is, is reden... of het heel veel is. Ik heb geen idee of het uh, veel ja, is. Voor Nederlandse begrip is dat, ja? uh, is dat vrij groot. Ja, klopt. Uh, dat is bij ons in de Ollanden onder de rook van de stad Groningen. Daar hebben wij uh, een waterbergingsgebied. Omdat uh, ja, eind... Uh, moet ik zeggen, 1998, uh, toen stond uh, de stad Groningen deels on onder water. Mm -hmm. Toen uh, is er uh, nog een aantal uh, huizen geëvacueerd. Uh, en ook het museum uh, in, in uh, Groningen stond uh, blank. En toen zeiden de bestuurders, dit nooit weer. Dus toen is de onlanden ontstaan. Dus een waterbergingsgebied, maar ook een heel mooi prachtig natuurgebied. Wat uh, vorig jaar vijf jaar bestond en hoe zich dat in die vijf jaar heeft ontwikkeld... dat is fantastisch. Met inderdaad bevers, uh, vorig jaar... Oh, je hebt bevers en ik zie Dirk. Oh, uh, excuse, excuse. Oh, nee. Otters, otters, okay, nee, ja. Ik maak een fout, ja. Uh, met vorig jaar twee, drie... Uh, drie paartjes jongen. Dus uh, ook heel mooi. Zelfs een keer een drieling. Uh, dus daarvoor hebben we ook beschuit met muisjes gegeten. Dat was fantastisch. En, uh, maar ook... Naast de otters, uh, heel veel zilverrijgers, roerdompen. Uh, zelfs de visarend komt geregeld buurten. Uh, de zeearend vliegt de laatste tijd veel rond. Uh, helaas nog niet broedend, maar uh, ik ga zeker niet uitsluiten... dat dat binnen enkele jaren hopelijk gebeurt. En de bever, die komt er vast en zeker ook wel. Nou, heeft zo'n gebied, allemaal specifieke kenmerken. Jullie ja. doen we het uit alle drie. Zouden jullie eigenlijk op elkaars plek kunnen werken? Is, dat, is het inwisselbaar? Zou jij op Tesla kunnen werken, Albert? Jawel. Ja. Meteen morgen ben je dan ingewerkt? Nou, dat niet. Je moet je wel even voorbereiden en kennen. Overdracht, maar uh, ik denk als je uh, een week of twee weken verder bent, jawel. Jolante, zei jij, want je hebt echt gekozen in dit geval voor Tessel. Zei jij ook zeggen, nou zou ik zou ook wel een, over een paar in de kop van Drenthe willen werken. Of heb je echt voor het eiland ook gekozen? Nou ja, ja, ook wel voor het, het eiland. eiland ja. oh, ja. Ze hebben de otters, hè? Nee, maar het is ze de ja, nee, ja, ja, ze hebben otters en bevers. Ja, dat hebben we allemaal niet op Tessel. Nee, um, nou ja, kijk, ik, ik heb natuurlijk geen groene achtergrond. En mm -hmm. dat ben ik nu op Tessel heel erg aan het leren. Uh, en dat, dat vind ik ook heel erg leuk om het te leren. En ja, dan, dan is zo'n gebied toch ook best wel specifiek. En is het best wel specifieke kennis. Want je, je moet natuurlijk niet alleen kennis hebben over de natuur... maar ook heel erg over uh, de geschiedenis van een gebied. Van hoe is het nou ontstaan? En uh, nou ja, op, op Tessel begint het al in de ijstijd met uh, de Keinleenbult... die eigenlijk de basis van het eiland is. Nou ja, daar begint het al. Dus uh, ja, dat, dat, dat zou ik niet 1, 2, 3 ook in Drenthe uh, Je moet je ook zeker schoonlichten geeft wel op elk gebied even... Uh, ja, ja, dat, dat, ja, dat hoort studeren. ook heel erg bij het verhaal. Dus het is ook, ook uh, cultuurhistorie eigenlijk... wat onderdeel van je, van je vak is. Dirk, dus, maakt dat jou uit waar je zat? Nou, ik heb op Tesla gewerkt. Ja. Maar Drenthe zou niet mijn... Uh, nee. nee. <laughs> <laughs> Ondanks die otters. Nee, ik, ben, oh. ja, ik, moet, ik moet ook uh, een beetje water omheen hebben. Oh ja. En, uh, en uh, nou... Uh, ja, ik, ik kwam al eh, ook privé al in het Waddengebied. Ik heb altijd graag naar vogeltjes gekeken. Dus ik had, wat dat betreft eh, wist ik wel wat. Maar het was, ja, ik kwam op Texel en, toen, en dan eh, een paar dagen later eh, ik deed ik wat in het bos. En, en dan krijg je een telefoontje. Er is iemand ziek en eh, je moet invallen. En dan was ik eigenlijk nog nooit in een gebied geweest. En toen was eh, rondleidingen, was vooral eh, nestjes kijken. Maar ja, ja, je weet altijd iets meer als de mensen die komen. Dat hoop je ja, altijd maar dan. Ja, ja, en dan om hopen dat het niet uh, Fransstalige Belgen zijn of zo uh, die komen. Want dat is heel erg moeilijk dan. Maar dan, uh, ja, dat, dat, dat vond ik wel, uh, wel spannend hoor. Om dan met zo'n groep uh, voor het eerst... maar ja, In een nieuw gebied. In zo'n nieuw ja. gebied te komen. En dan, maar ja, er liep er gewoon al een paadje. En als er dan een stukje was waar nog veel gras stond... Dan, dan bleek het, dan zat daar een nestje van een graspieper of zo. Dus, dus eigenlijk moest je gewoon het pad maar volgen. Dus maar, het maar, maar dat lukte. Spreken jullie eigenlijk allemaal... Uh, jij, jij dus niet Frans, uh, Dirk, maar spreken jullie verschillende talen? Voor, voor uh, Engels en Duits gaat wel lukken, ja. ja. En ook ja. Alle, alle dieren kun je dan benoemen? Nou, niet alle dieren. Je dus moet je dan één heel goed de voorbereiden. De boomklever. Yes, yeah. something like that. Yes. Ja. Ja. Daar moet je even op <laughs> inlezen. Woodpecker. De Daar heb je boekjes voor, hè? Ja, ja. dat is ja. ook weer waar. Ja. Jullie, uh, jullie zijn alle drie van, of in ieder geval, waren wa wa wa Dirk van Staatsbosbeheer... maar er zijn meerdere natuurorganisaties he, die boswachters leveren... Natuurmonumenten heeft u een lokale of regionale ja. dingen als Brabant landschap. Zitten er echt grote verschillen tussen Albert? Nou, als je kijkt naar de natuurmonumenten, dat is echt een vereniging, uh, heeft ook leden en uh, uh, ja, op zich. Streef je inderdaad wel hetzelfde doel na. Maar uh, laatst kreeg ik diezelfde vraag. En uh, toen vroegen ze ook: van, wat is nou echt het verschil? Uh, nou, wij zijn dan uh, vanuit de staat zijn wij, uh, uh, ontstaan. Mm -hmm. uh, zijn wel geprivatiseerd. Uh, maar als je kijkt naar het grote verschil. Ik denk uh, in mijn visie dat uh, onze boswachterijen, dus. Uh, en dat zijn er een heleboel, onze beheereenheden, dat die uh, redelijk veel zelf uh, invloed hebben op hun manier van werken. En natuurlijk hebben wij een hoofdkantoor en een directie die ook uh, een bepaald beleid heeft. En bij natuurmonumenten is die druk vanuit de directie, denk ik, groter binnen de beheereenheden. En bij ons, uh... Dus je bent als boswachter wat vrijer ook? Ja, om, ja om, Maar ja. En hoe geef je ja. daar invulling aan dan? Wat mag jij wel zelf bepalen dat zij daar misschien niet mogen? Nou, uh, binnen onze beheereenheid vind ik het heel belangrijk... dat uh, de drie soorten boswachters, hein, beheer, uh, ecologie en publiek... Uh, heel goed overleg hebben. En uh, ik spreek graag namens de collega's. Uh, ik, ik vind dus overleg uh, binnen die drie eenheid vind ik heel belangrijk. Uh, en daarin hebben wij best wel heel veel ruimte... Je maar inderdaad, invulling geeft aan het beleid. Charlotte zou het eigenlijk niet beter zijn als alles gewoon onder één paraplu zou vallen? Misschien? Nou ja, zelf ben ik daar nooit zo'n voorstander van, omdat ik denk dat je elkaar ook wel weer scherp houdt. Uh, uh, dus nou ja. er concurrentie is een beetje? Of, dat is nou, op Tesla zitten we bijvoorbeeld in hetzelfde kantoor met natuurmonumenten. En ja, dat, dat vind ik heel erg fijn. Uh, we drinken iedere ochtend koffie met elkaar. En uh, nou ja, dat, dat is hartstikke leuk. En dat uh, inderdaad. Je streeft hetzelfde doel na. Je, je bent als organisaties... zet je je in voor, voor natuurbehoud. En uh, um, ja, dat is de overeenkomst. En natuurlijk zijn er heus ook af en toe zaken... waar je anders over denkt. Maar juist om het daarover te kunnen hebben samen. Noem eens wat. Um, nou ja, qua, qua uh, beleving bijvoorbeeld van een gebied. Um, mijn idee is dat natuurmonumenten... Uh, uh, toch sneller... Misschien een gebied bijvoorbeeld niet toegankelijk maakt voor het publiek. Mm -hmm. Omdat het uh, uh, nou ja, omdat echt de focus ligt op de natuur. En bij Staatsbosbeer ligt ook de focus op natuur uiteraard. Maar we vinden het ook heel erg belangrijk dat natuur beleefbaar is voor bezoekers en voor het publiek. Juist om, om er met z'n allen van te genieten. En ook om te beseffen dat het belangrijk is dat we er met z'n allen goed voor zorgen. Um, en dat helpt, dan helpt het wel als je ook die natuur kan beleven. Ja. Dat je ook snapt waarom je er goed voor zou moeten zorgen. En um, nou ja, ik denk dat, dat, dat daar af en toe wel een verschil zit qua organisatie. Helder. Dirk het als je dit zo hoort eigenlijk, het werk? Nou, nee, ja, ik ben er altijd vanuit gegaan dat ik uh, met mijn 65 zou stoppen. En ja, als ik, nu achteraf, nu kan je wat langer... Maar ja, wat, op 47 jaar... Ja, ik had het wel geinig gevonden om 50 jaar te halen, zomaar. Hè, maar... Ja, voor het lezen. Ja, ja. <laughs> Dan heb ik het even goed gekregen. Echt? Ja, echt waar. Ridder? Ja. Nee, geen ridder. Okay, ik ben ja. lid van... Uh, hoe heet het nou weer? Ik weet het niet precies. Maar het, was, uh, het is op mijn t-shirt gespeld... Op een, op een gezellige avond, door uh, bur de burgemeester, ja. Nou, dan ja. is toch alles goed gekomen? Nee, maar ja, maar, ja maar, ik mop er helemaal niet. Nee, nee, nee, nee ik vroeg hem af. Maar ik wil iets over het? natuurmomenten zeggen. Wij, wij, wij hebben in de buurt helemaal geen natuurmomenten. Maar wij beheren natuurlijk gronden van het Rijk. Hè, en dat is heel ja. lastig om dat weer, ook weer bij, bij particulier in te schuiven. Dat, dat is technisch heel vervelend. Misschien moet het Rijk alles opkopen. Nou ja, ja, maar dat gaat veel heel kosten. En het de Rijk is, denk ik wel van... Nou, Natuurmijn doet ook best, uh, dat is ook wel goed. Ja. En, maar wat, wat, wat het verschil is, vind ik... Jacht bijvoorbeeld, hè. ik kan uh, zeggen... Nou, wij stoppen met het schieten van uh, bepaalde soorten. Ja. En wij hebben uh, uh, te maken met de jachtwet in Nederland. En, en dat gaf in het vrede wel eens een gemopper. Want dat houdt in de praktijk dat je in het jachtseizoen... jagers moet toelaten, of? Nou... Kijk, wij kunnen wel zeggen, we hebben nou een gebied aangekocht... en er zit jacht op en daar willen we eigenlijk jacht maken. Dat, ja. gaat, dat gaat niet zomaar. Maar, maar dat zou wel kunnen. Maar wij kunnen niet zomaar allerlei soorten uitsluiten... Want dan zegt het, het, ja, het ministerie van... hallo, we hebben een jachtwet en uh, je mag gewoon duiven schieten en wilde eenden. En dan, dan gaan jullie zeggen, van dat mag dat niet. Omdat, dan... een, omdat het staatsgebied is ja. een, een particulier en, en, gebied, mag je wel zeggen. En ik zin. vind het ook een beetje terecht. Ja. We hebben een jachtwet en uh, dat is best een goede jachtwet. In Nederland mag je helemaal niet zoveel meer als jager. Maar naar het kan gewoon zeggen... nou, we schieten gewoon geen herten meer of geen reeën ja. En dat is bij ons altijd een beetje lastiger. En dat is ook een beetje lastiger uitleggen, maar ja. Zij, het, het, het, het, zei zo. het zou misschien soms wel, wel fijner zijn als het wel particulier het grond was. Want dan kun je wat meer... Kun je wat meer werken? Ja, het heeft, heeft, heeft ze voor en zijn tegen, maar. Ik, eh, nou ja, ik, ik kan het goed uitleggen hoor, hoe het zit tussen. Ja, ik berg het. Ja. Daar ben je hier. Dus. <laughs> Straks praten wij verder over de staat van de Nederlandse bossen... over stropers, drugsafval... en horen we welke dieren onze boswachters zelf nog graag in hun gebied zouden zien. Maar wist je dat jij, beste luisteraar, ja, jij... dat je zelf ook vragen in kan sturen? Dat is heel gemakkelijk, via de NPO Radio 1-app te downloaden... via je smartphone. Vragen stellen kan ook online via wwwnporadio 1nl dan druk je linksbovenin op, je raadt het al, appje... A pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Ooh, put us back on the train. Yeah.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 We hebben boswachter Charlotte Biskop en zangeres Chrissy Hind van de Pretenders gemeen. Nou, ze waren beide eerste redacteur en besloten toen het roer om te gooien. Wist je dat, Charlotte? Nee, wauw. Ja, Chrissy Hind werkte bij een muziekblad. Toen ze bedacht dat ze op het podium misschien dat dat ook wel leuk was. En daarom konden wij nu luisteren naar dit Back on the Chang -gang. De zes ogen van de vrouw. Bij mij nog steeds, hier in het hotel, drie boswachters. Charlotte Biscop dus, Dirk Vey en Albert Broekman. Ik heb een aantal stellingen voor jullie. Uh, je mag antwoorden met ja of nee. En je mag je antwoord ook nog toelichten. Graag zelfs eens even kijken. Uh, ik begin bij Charlotte. Het geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar als ik naar mijn collega's kijk... zie ik heus nog veel geitenwolle sokken. Nee. Nee, dat vind ik echt totaal niet. En... Uh, dat imago uh, ja, vind ik ook een beetje lastig. <laughs> Hoezo boswachter. vind je dat lastig? <laughs> nou ja, ik, ja, omdat ik het niet zo goed snap. Ik vind boswachters gewoon ja, eigenlijk altijd heel... Jij dacht dat vroeger heel... ook. Jij dacht nee, dat vroeger ik, ook. ik vind het gewoon heel stoere types. En lekker buiten met laarzen en een paard. En dat is toch wel... Wat is er nou geitenwolle sokken? Dat zijn gewoon stoere mannen met kettingzagen. Ik schrijf deze stelling ook niet door. <laughs> Goed, Albert. Ja. Tegenwoordig zit je als boswachter vaker achter een scherm... dan dat je door de bossen loopt. Ja... Als boswachter publiek wel. Want uh, dat, uh, als je niet uitkijkt, dan zit je echt heel veel binnen. Uh, gelukkig heb ik ook de vrijheid als ik denk... van nou, nou is klaar, ik ga even lekker naar buiten om een ja. aantal foto's te maken. Dan is niemand die zegt van Albert, je moet nog even doorwerken. Maar inderdaad uh, zit de boswachter uh, publiek inderdaad. We heel veel binnen, blog schrijven, persberichten, overleggen. Ja. Is dat dan jammer? Ik vind het, ja, dan... uh, nou, aan de andere kant uh, kun je de mensen wel vertellen over het prachtige werk. En uh, je krijgt hele leuke Reacties binnen, ook wel eens mindere, maar. Uh, dus dat geeft ook heel veel voldoening. Ja. En andersom is het ook zo: de mensen lopen natuurlijk tegenwoordig in de natuur ook door naar scherm te loeren en van ja, te maken. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. Uh, Dirk, voor jou. Ik kan alle vogels die in Nederland voorkomen meteen herkennen. Nou, alle. Wel heel veel, maar ik, ik ben niet uh, een echte fanaat. Nee. Ik, uh, een, een, een, een vogeltje wat voor de derde keer gezien is. En een, een ander gosje met een streepje meer als een ander gosje. Dat geloof ik wel. Maar... Ik heb hier op mijn scherm toevallig een foto van een bijeneter. Ja, is kunnen opschrijven hoe die eruit ziet. Ja, <laughs> maar dan. Kijk, dat soort vogels, die ken ik, maar die kennen veel mensen. En daar wil ik ook best eventjes naar gaan kijken. Maar die... Het is mooie vogel. Maar hoe ziet hij eruit, weet je dat ook? Ja, maar al heel, heel bond gekleurd, ja, natuurlijk, met blauw ja. en geel. En, en hij gaat ook steeds vaker in Nederland broeden. Dat, dus... Uh, Normaal moet je daarvoor naar Spanje rijden of zo. In Zuid-Frankrijk en zo. En dan, eh, daar zitten bijeters. Maar, nee, maar dat is... Ja, dat zijn echt een vette soort natuurlijk, als je die ziet. Maar, vette, vette soort. Ja, ja, maar al die kleine dingen... Ja, ik heb je ook een foto van het bokje. Ken je dat? Het ja, bokje. Ja, maar ja... ja. ja, is een maar ja dat is een watersnipje, van. maar dan ietsje anders. <laughs> maar die moet je toevallig tegenkomen. Maar ik, ik rijd niet naar, uh, naar de Eemshaven... om daar een, nee. een heel raar uh, Siberische tjiftje af te zien of zo. Uh. Hey, want er komen steeds meer soorten bij in Nederland... Dankzij DNA en zo. Dat is weer een andere soort. We hebben al, we hebben al over de 500 soorten zijn er al gezien in Nederland. Kijk, het gaat dus echt goed. Albert, ken jij de, de, het bokje? Nee. nee, maar, maar wij hadden de afgelopen twee weken hadden wij wel uh, de eend op bezoek. De en Een Prachtige vogel. Vooral is het Chineeseent. Is ja. dat ook? Ja, yeah, ja. Yeah. Maar super gekleurd, echt fantastisch. Als je die op. eenmaal gezien hebt, <coughs> van mij vergeet je nooit weer. Ontsnapt, ontsnapt uit de collectie. Het ah, mooier dan op de Spaanse mannetje, je niet zo Je dus, uh... wow. ja, Kijk maar, dus, Dreemse Freek Vonk zit er ineens <laughs> tegenover me. <coughs> dat is mooi om te zien. Uh, nou, voor jullie alle drie dan. Uh, ik ga wel eens een uurtje eerder naar huis. Ja, ik ben toch in de natuur. Dus niemand die door heeft. <lacht> Charlotte. Nee, eerder andersom. Nee, ik werk eerder een uurtje te lang. Omdat je toch in de natuur bent. Uh, ja. Uh, ja. Was wel een beetje hey, het gaat net zo. Ik ben er meestal langer dan een korter Absoluut, ja. Dirk, ja. Ja, pak je, je vroeger wel eens even een uurtje? Nou, ik, ik, ik woonde op een, uh, op een eiland in de Biesbos. Ja? Dus midden in het uh, Stadbosbeergebied. Dus. En je eentje dan ook? Of, of... Nou ja, ik had wel een vrouw. Dan ja, maar was het was tot één huis. Ja, een huis van Stabosbeer, waar woonde ik. Eenzaam. Ja, ja, maar als je het leuk vindt, valt dat mee, ja. hoor. Mag ik maar, wat, wat wij even vertellen, ja, sorry. Maar als ik, ja, als ik naar buiten keek, dan was ik eigenlijk aan het werk, dus uh, dat is makkelijk. En de enige die, uh, je vrouw was de enige die ja. zei we moeten nee. eten, Dirk. Nee, maar kijk, toen met Apple dan, dan was je vaak laat thuis, want dan uh, ging alles met de tijd, dus je kwam, uh, maar. Maar uh, inderdaad, ik denk dat geldt voor alle collega's. Als, als je gewoon ergens mee bezig bent, dan, dan is het een keer later en is een keer wat eerder. En, uh, nou. Het is ook een, een passie, ook maar zeggen, toch? Een beetje net nou, een werk in de natuur, moet, toch? Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, dat kan we zeggen, ja. Dat is geen, we geen, hebben hele gemotiveerde collega's geen allemaal. Geen 9 tot 5 mentaliteit, uh, kan ik me zo nee, voorstellen. Nee, nee. Er komt nog een vraag binnen via de app van Joanne. Die zegt, ik rijd over de A28 vaak onder een ecoduct door. Maar ik zie daar nooit een dier overheen lopen. Worden die eigenlijk wel eens gebruikt? Weten weet, weet jullie dat? Ik weet toevallig van het ecoduct. En misschien is dat in dit geval inderdaad bij Dwengelo, Bij Spier, bij Van der Valk. Daar is inderdaad een ecoduct. Die is daar, nou, ik vermoed, drie jaar geleden, vier jaar geleden is hij daar gebouwd. Ja. Een collega van mij daar zo, die heeft daar vier wildcamera's geplaatst. Aan elke zijde twee stuks. En uh, daar gaan we wel degelijk, we reden over, uh, vossen, zelfs adders... Oh dus dus ja, ja, ja, ja, Dus die wat flink gebruikt? Ja, Oké, okay, nou, ja. dat is een ja. geruststelling. mislukte er wel eens een project. Het eh, dat is, dat is natuurlijk een beetje experimenteren. Soms dus zit de natuur ook Dirk. Die zegt, nou... ja Nou, het Beverproject is dus heel goed gelukt. Ja. Maar er zijn er natuurlijk in Nederland ook projecten die, die, uh, ja, die, die niet erg lukken. Maar ik, ik weet wel, ik denk niet dat het dat deed, maar er zijn uh, touwbruggen gemaakt over wegen waar eekhoorns overheen moesten klimmen. Oh ja? Ja. Maar dat deed ze niet. Nee. Nee. En ze zijn er natuurlijk best wel meer dingen te verzinnen... waar je van zegt van nou, dat is eigenlijk niet zo... Ach, kijk, we hebben tijd moeite gedaan om uh, aalscholvers uh, uh, die waren bijna uitgestorven... Ja. En, en uh, dat lukte niet. Ik weet het wel, in Noord-Holland is een kooi waar ze allemaal met aalscholvers aan het fokken. En uh, op een gegeven moment kwamen ze gewoon vanzelf. En, uh, Volgens mij is het een plaag hier in Amsterdam. Nou ja, ja <laughs> kan je, maar nou, dus het gaat goed met Ja, ja. ziet ja, ja, nou, ze altijd bij de, bij de markt. Ja, de... ze passen zich enorm goed aan. Ja, ze donderpjes naar Tot in de kleinste slootjes <laughs> kan je aalscholvers <laughs> tegenkomen, ja. Ja, dat is waar. Uh, hoe gaat het eigenlijk met de, met de natuur in Nederland, uh, Charlotte? Het gaat goed. Met de natuur in Nederland? Ja. Um, ja, dat is natuurlijk wel een heel breed begrip. Nou, laten we uh, het eens uh, narrow it down op Texel. Gaat het goed? Ja, op heel veel gebieden gaat het, gaat het heel goed. En op andere gebieden gaat het minder goed. Bijvoorbeeld uh, met de weidevogels uh, gaat het in Nederland heel slecht. En uh, de, de aantallen uh, broedvogels uh, in Nederland, uh, nou, ja, die, die nemen gewoon al jarenlang af. En dat is wel uh, zorgelijk... Uh, ja, een zorgelijke situatie. Dus er wordt heel veel gedaan op dit moment op heel veel verschillende plekken... om die weidevogels gewoon meer ruimte te geven. Ja, ik, ik hoorde wel eens over dat komt door intensieve uh, uh, landbouw. Maar dan hoor ik de boeren die zeggen, nee, het komt door de predatoren dat die weer terug zijn. Waar, ligt er dat een beetje in het midden misschien, Albert? Nou, ik denk dat het inderdaad een combinatie is van... dus uh, landbouw, vossen, uh, mensen in Nederland. Dus het dichtbevolkte klimaat. Dus ik, het is vooral uh, een combinatie van soorten. Ja. ja. ja. Dirk, ging het vroeger... Uh, jij bent de oude rot in het vak. Het is eigenlijk altijd wel wat, toch? Met de natuur of ging het vroeger echt veel beter... <laughs> Ja, nou, ja, er is altijd wel wat. Maar, eh, nou, er zijn, nou ja, het is al gezegd: sommige dingen gaan veel beter. Er yeah. zijn bepaalde roofvogels die het goed doen, maar andere weer niet. Kiekendieven bijvoorbeeld gaat minder. Maar weidevogels en insecten-etende vogeltjes. Kijk, als je vroeger, dat kan ik me goed herinneren, een dag gereden had in de zomer. Dan moest je je auto helemaal schoonmaken. Want zat er zaten overal een hele koek met insecten tegenaan. En je yeah. ruit eronder, bij elke benzinepomp had je zo'n borstel, weet je wat met zijn met water. Dat is gewoon niet meer zo. En dat is moet je maar kijken naar een boeren bijvoorbeeld. Die zijn ook minder en minder. De leeuwrik Als je vroeger in een dorp naar buiten stapte, had je leeuwrikken En dat zijn allemaal beesten die eten kleine insecten. Nou, en daar gaat het slecht mee. En dat komt voor een groot deel door de landbouw. Waar ik... Maar begint het probleem dan bij de insecten? Of is het... Nee, het begint met, de... met, met bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld. Ja, nee, maar precies. Maar het begint, doordat ja. er minder insecten komen, ja. komen er minder vogels. Maar het, dat geldt niet voor alle vogels zo. Maar zeker voor een, wel een hele groepje wel je hoort dat hij ook zure regen, hè, jaren tachtig. Dat ja. is geloof ik niet meer, ja, dat he? ook, Nee, nou ja, <laat Vera> <saan protected protectorzenie> het is wat beter. We hebben een tijd gehad, ook bij Bosbeheer... dat, dat we echt bang waren, dat, vooral in Oost-Brabant bijvoorbeeld... Dat, dat de bossen af zouden sterven. Nou, dat, dat is meegevallen. Er is ook nodig aan gedaan, natuurlijk. Dus ik denk dat wat dat wel betreft al goed gaat. En we hebben natuurlijk natuurontwikkelingsprojecten. Nou, dus de Biesbos, maar ook met de collega's hier overal. Ook op Texel en, en overal. En dat, ik, ik lees ook wel, nodig... en daar, wat jij het over hebt, over de, de, daar in Groningen... Nou... Kijk, het is eigenlijk zo, als je, als je een weiland, 100 hectare weiland hebt... en je, je graaft dat meter af en je maakt er eilandjes in... En, en je zorgt dat het wat rustiger blijft... dan heb je bergenvogels. Maar niet alle soorten die je hebben wil, maar... Dat gaat goed. Kijk, nou, is er meer. hebben ze nou wat eilandjes gemaakt. Nou, er zitten, ze waren hamper klaar en, de, en de allerlei zeldzame soorten over sterrens. Over, ja, vogels. Nou, ja. het zit helemaal vol. Ja. Dus dat kan wel. Maar de soorten, ik zeg maar een leeuwerik en een graspieper en een geelgoorzen... soorten die vroeger helemaal niet bestil stonden, die waren heel algemeen. En, en die zijn uh, zelfs een torenvalk. Nee, vroeger was het toch zo'n bindend valkje, dat zag je overal. Die doet het al uh, een stuk minder. Is het inderdaad wat jullie alle drie betreft prioriteit nummer één voor Nederland? Die vogels, de vogelstand weer een beetje op peil te krijgen? Ja, dat denk ik wel. En uh, inderdaad moet je dan beginnen dus bij de begroeiing en de insecten. Want uh, al die insecten, die trekken juist weer die vogels aan. Ja. Dus uh, ja, nee klopt. Zijn er verder nog dieren die jullie graag terug zouden zien? Even het wensenlijstje. Het wensenlijstje. Nou, uh, als ik naar onze bierenheid kijk, uh, hebben we als wensenlijstje wel de beven staan. Dat, uh, ja, die is er nog niet. Maar uh, hopelijk. Binnen een aantal jaren. Misschien, je moet gewoon even samen, die, ja, nee, even ja, samen ja. praten. De de je kunt wel een beverpaandje ruilen. Een tegen een bever ja. ruilen. In Limburg hebben ze het veel. Van bevers? Ja. ja. Maar ja. dan moet het waterschap daar ook... Uh, maar waar, de, waar is, is, is, want die bevers zijn toch ook ooit uitgezet in de biesbos? Jawel. Maar kan dat dan niet in Groningen? Nou, dat hoeft niet. Want nou, zand, nou, in, in dan, Groningen ja. heeft bevers, maar nog niet daar. Maar dat willen we ze graag. Ja. Maar die komen? Okay. Hebben, precies, want we hebben vorige week net horen gekregen... dat de provincie Drenthe zich uh, gaat inzetten... voor een aantal fauna-passages onder, onder de A28 door. En de uh, provincie Groningen zelfs bij de A7. Dus dan hopen we dat we inderdaad binnen, binnen enkele jaren... vanuit het Drentse A-gebied ook uh, de beve de, de bevers en ook de otters uh, een veilige doorgang hebben. Waarom zou je de natuur niet zo'n handje helpen? En als ze de Limburg veel hebben, een pa pa pa paar paardjes neerplempen? Nou, Omdat wij de uh, meer voor kiezen om het uh, inderdaad over te laten aan de natuur. En waar we kunnen helpen ja, middels, acht, middels een fauna passage... <laughs> dan doen we dat graag. Maar het intensief inbrengen, uh, dat gebeurt veelal... als een soort uh, op sterven na dood is of inderdaad uitgestorven is... en je wil weer soorten inbrengen. Maar als het niet hoeft, dan doen we niet. Okay. Ik, dat heb het niet. Het is ook ja? wel charmant, hoor. Dat je gewoon naar de biesbos moet om bevers te kijken. Oh, dat? toch? dat? Dat, dat, is... oh, dat elke streek zijn eigen... Ja, uh... dat is toch mooi. Ja, op Texel, je gaat naar Texel voor de vogels. En naar de, naar de biesbos voor de bever. Ik vind dat ook wel weer wat te hebben. De zeehonden niet te vergeten. Ja, de zeehonden zeker. Daar hebben we er ook een hele hoop van. Ja. Zijn er nog <laughs> die, die jij graag op Texel zou willen hebben? Die er nu niet zijn. Dat dus je denkt, nou, die hoort er eigenlijk wel bij. Maar is er nu even niet? Nou ja, op Texel is het vooral, wat vooral mooi is aan Texel is dat we bepaalde soorten juist niet hebben. Dus uh, bijvoorbeeld uh, dat, dat, dat we geen uh, vos hebben. Uh, we hebben geen mollen op Texel. Dat geen, is, uh, geen mollen? Nee, geen, er zijn geen mollen op Texel. Nee. Dat is, dat is een groot voordeel. Maar dat is natuurlijk ook een ding, inderdaad, van die uitheemse soorten. Is dat, is dat een probleem uh, voor de natuur? Volgens mij is de muskusrat bijvoorbeeld ook. Uh, hoort hier niet, hè? Klopt. En uh, als je kijkt naar waterplanten... Uh, de grote waternavel hebben wij heel veel last van. Ja. Uh, die overwoekert inderdaad uh, juiste soorten die je wel wilt hebben. Ja. Ja. Is, het, is het een groot probleem andere soorten? Kun je daar nog iets tegen doen? Of is dat het, is het maar een gegeven dan? Nou, uh we gaan er wel degelijk iets aan doen, maar inderdaad uh, kost het heel veel tijd, heel veel geld om inderdaad uh, juist die soorten die geen natuurlijke variant hebben, om die inderdaad te lijf te gaan. Ja. Het andere probleem uh, voor natuurbeheer is dat de mens, de mens die dingen achterlaat bijvoorbeeld in de natuur. Ja. Uh, dat uh, varieert van daar uh, kleine dingetjes tot Um, in jouw geval, Albert, een paardentrailer? Ja, klopt. Uh, twee jaar geleden was het zo'n beetje. Toen is er inderdaad uh, uh, zo'n beetje een paardentrailer vol aan huisafval... En, en troep en kinderspeelgoed is er gedumpt inderdaad... Uh, ergens binnen een buitengebied uh, in de buurt van Langelo. En uh, gelukkig door heel, goed, door heel goed speurwerk door de boa yeah. uh, is er uiteindelijk een adres gevonden. En is die persoon ook gelukkig berecht... Maar meestal gebeurt dat niet. Jij zit op social media, zeg je dat tegenwoordig. Gebruik je dat alleen om de mooie dingen te laten zien? Of is dat ook een opsporingsmethode in zo'n geval? nou, Gebruik je dat ook om de... Nou, niet echt, als niet echt als opsporingsmethode. Maar het is wel uh, natuurlijk ook een, een mooi middel... om te laten zien dat er af en toe dingen gebeuren... die gewoon niet de bedoeling zijn. Als inderdaad heel veel afval is achtergelaten in de natuur. Of... dat dus je ook laat zien wat de effecten daarvan zijn. En wat, uh, wat er nou gebeurt met zo'n stuk uh, plastic... wat door een vogel wordt ingeslikt. En, uh, ja, is nou dat, nou ja, Dus dat, dat, dus, ja, dat ja. mensen ook wat meer besef krijgen... Van, van wat de effecten zijn van je rotzooi achterlaten... op plekken waar het gewoon niet hoort. Heb jij wel eens wat geks gevonden? Nou, uh, wij, hadden het, wij hadden met de rivier te maken. En, en daar spoelt natuurlijk van alles aan. Tot uh, nou ja, televisies, koelkasten, do, <laughs> af en toe dode mensen. Dat, Echt waar? Ja. Maar af en toe als in uh, meerdere keren jaar. Nee, nee, overhoog. nee. nee, <laughs> nee. nee maar, ja, er springen hier en der. Als, kijk, als er in Duitsland iemand van de, <laughs> van de brug springt... dan heb je kans dat hij in de biesbos aanspoelt. Maar... Dat, dat, is, dat wordt wel minder, moet ik zeggen. hoor. We hebben een paar hele grote acties gehouden en, uh, om die oevers schoon te maken. En het was eigenlijk voor het eerst in uh, nou, mensheugenis. En dan heb je dus inderdaad uh, televisies. En uh, ik vond het helemaal leuk om te vinden. De eerste computer heb ik ook uh, langs de rivier gevonden. Kijk. Ja, want ik hou niet van computers. Dus ik, ik heb met plezier opgeruimd. En, en uh, nou, dat soort dingen. Maar dat, dat hoort, dat, ja, dat is, maar dat is overal een beetje zo. Ja. Ja, in, in Brabant bijvoorbeeld hebben ze heel veel last van ja. drugsafvaldumping, uh, ja. af, hè? Ja. Blijft dat jullie bespaard in Drenthe-Albert? Uh, de zware drugs wel. Uh, inderdaad, de ecstasy en al die troepen. Uh, ja. uh, heel groot probleem, hè? Klopt, ja. maar de hennep hebben wij wel heel veel last van. Dat, uh, ja. Ja. Hoe heb jij daar last van? Want dat uh, gebeurt op een je meestal. Uh... Ja, klopt. Maar het gebeurt ook bij ons uh, tussen de maisvelden, tussen de rietvelden. Uh, we mogen bij ons in de beherenheid uh, mogen we helaas niet vliegen met een drone. Want je kunt middels een drone kun je heel mooi die plekken opsporen. Ja. Uh, maar mag dat niet? Nou, het, nou, omdat wij zitten vlakbij Eelde. Heeft. Wij oh. zitten vlakbij Eelde en dat is een no-fly-zone. Dus, uh, nou, helaas. Maar uh, sowieso dicht, toch, Eelde? Nou, <laughs> ik hoop het niet. <laughs> maar fijn. Uh, wij vinden ook heel veel uh, dumping uh, van, van dus drugs. Dat, uh, ja. En dan moet je weer afvoeren. En ja, ook dat kost weer heel veel geld. Ja, ja. In, in Brabant voerden ze actie, zelfs de boswachters. Ja. krijgt nu 2,8 miljoen euro bij voor uh, extra toezicht. Ja. Jaloers. Uh, ja, want ja. Ik, ik denk dat onze BOA's uh, vooral bij ons in het buitengebied. Want uh, als de dagen weer korter worden, dan uh, zie je inderdaad weer ook de dumpingen toenemen. Ja, uh, ja klopt. Ja. Wat zou je ermee doen, Charlotte? 2,8 miljoen euro op Tesla. <lacht> als, als je mocht kiezen: die slufter dichtgooien? Nee. Nee, <lacht> ja, nee, nooit. Nee, wat zou je ermee doen? Met 2,8 miljoen euro. Ja, niet voor jezelf, hè? Wat ik daarmee zou doen, nou ja, wat op Texel uh, Op Tesla hebben we natuurlijk heel veel toeristen. Um, en uh, veel fietspaden zijn op Texel uh, in beheer bij Staatsbosbeheer. En um, Staatsbosbeheer um, nou ja, krijgt al een aantal jaren eigenlijk geen uh, uh, ja, financiering vanuit de overheid meer om recreatieve voorzieningen te onderhouden. Um, en dat is op sommige plekken ja, best een probleem. Bijvoorbeeld op Texel waar fietspaden echt in ons beheer zijn. Uh, ja, en daar zouden we heel graag zien dat, dat de paden gewoon geschikt worden gemaakt voor, voor het moderne gebruik. Um, uh, steeds meer mensen fietsen bijvoorbeeld rond op uh, e-bikes. En uh, nou ja, met, met karretjes en bakfietsen. En uh, ja, de oude fietspaden zijn daar gewoon helemaal niet voor geschikt. En wij willen natuurlijk graag dat mensen juist op de fiets van het eiland kunnen ja. genieten. In plaats van de auto te pakken. Uh, dus uh, nou ja, dat zou wel heel erg mooi zijn als we daar inderdaad wat meer geld voor zouden hebben. Goed. Als u luistert in Den Haag... Geld naar Tessel. Uh, vragen insturen thuis kan nog steeds via de NPO Radio 1 app op je telefoon. Of via www.nporadio1.nl Als boswachter kun je heel wat aflopen in Nederland. Alleen al alle aan nationale parken telt ons land 130.000 hectare aan oppervlakte. Nou, dat zal Bono goed doen. You too, walk on. of de Vries. En je luistert nog steeds naar de Zes Ogen van de Vries. Live vanuit het Ink Hotel in Amsterdam. En bij mij aan tafel drie boswachters. Blablabla blablabla boswachters: Dirk Vijs, Charlotte Biskop en Albert Broekman. En ik heb weer een paar stellingen voor jullie. Uh, begin ik nou... Uh, in het midden bij jou, Albert. We zouden eigenlijk Rangers moeten heten. Net zoals in Amerika, dat is een veel toffere naam. Het is wel een hele toffe naam, ja, dat klopt. Het gaat een uh, beetje glibberen. Ja, dat klopt. Uh, klopt Ranger dat klopt. Ja, Albert. Ja. Maar toch geef ik de namens Boswachter geef ik de voorkeur. Want ja, doe maar. Uh, we hebben, uh, als ik naar mijn eigen gebied kijk, Drenthe, een hele groene provincie, heel veel bos. Ja, en dan moet je inderdaad toch op Boswachter heten. Akkoord. In plaats van Ranger. Goed. Dirk, vroeger hadden we meer respect voor de natuur dan nu? Nou, dat geloof ik niet. Nee, daar ben ik niet mee eens. Ik vind dat, eh, nou, als ik zo omheen heen kijk en wat er gebeurt overal... denk ik dat heel veel mensen behoorlijk veel respect voor, voor de natuur hebben. En of het dan genoeg is ja, voor een boswacht, is het niet gauw genoeg natuurlijk. Nee. Nee. Maar ik, ik ben er wat dat betreft al redelijk tevreden over. Mooi. Ja. Goed. Charlotte, ja, ik weet eigenlijk al wat je gaat zeggen. Maar ik, ik stel hem toch. Voor de natuur zou het het beste zijn. als er helemaal geen mensen meer in natuurgebieden komen. Behalve boswachters natuurlijk. Nee, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Nee. nee, nee. nee. Maar als je kijkt. want ik, ik snap al wat je bedoelt. Hè. De, uh, het is ook draagvlak kweken natuurlijk. dat mensen de, uh, kunnen komen. En het is praai dat we dat met z'n allen kunnen bezichtigen. Maar als je puur kijkt naar wat voor de natuur het beste is. zou het dan toch niet zo zijn? Nou kijk, wij kijken natuurlijk heel erg goed naar de plekken waar het kan. Um, kijk, tijdens het broedseizoen uh, gaan we niet mensen midden door het broedgebied van vogels sturen. Paden uh, die. Uh, uh, we hebben, zeg maar, buiten het broedseizoen extra paden geopend, omdat het in die periode kan. Maar tijdens het broedseizoen worden die weer gesloten. Voor, omdat bijvoorbeeld... Uh, nou ja, er een grutto zit te broeden. En uh, nou ja, die, die, die wil niet graag dat je... op een meter afstand uh, naar zijn nestje staat te staren. Nee, dat, nee. Dus uh, zeker, we, we kijken natuurlijk heel goed... Waar, waar kan het? Waar is het mogelijk om mensen in het gebied te laten? Um, dus uh, ja, de natuur staat natuurlijk... Uh, op de eerste plek. Heren mee eens? Of, uh, of ja, toch een van jullie die ja, zegt: van, nou, het zou het eigenlijk het beste zijn als er niemand meer zou komen? Nee, ik klop wat uh, Charlotte zegt. Uh, ook een voorbeeld bij ons in Drenthe hebben we het Ekingen Zand in de buurt van Appelscha. Dat is een heel groot uh, stuifzandgebied. En uh, inderdaad, mag je daar uh, uh, rond met je hond aan de lijn uh, in. Maar inderdaad, tijdens het broedseizoen mogen er geen honden komen. om inderdaad gewoon extra rust te geven aan de vogels ja je ook, natuur is ook voor de mensen. Ja, sowieso. Maar ik vind, er mogen best eens een paar plekken zijn waar echt geen mensen mogen komen. hadden nou ja, eilanden, broedkolonies. Dan kun je ook beter zien wat de schade is die mensen veroorzaken als, je, als ze er wel in lopen. Maar er moet, het wel, er moet redelijkheid bij zijn. En, uh, het broedseizoen is natuurlijk al uh, makkelijk om uit te leggen. Maar kijk, uh, dat is dan niet van bosbeheer, maar zo'n eilandje als Griend bijvoorbeeld. Daar weer geen mensen op hebben. Want er elk hoogwater zitten daar uh, 50.000 vogels uh, te zitten. En ja, dat lijkt me niet leuk om daar als mensen tussen en, te zitten. En dat is met de bospad natuurlijk ook zo. En, uh, en dat soort uh, terreinen. Ja. Dus, maar ik denk dat wij in Nederland, zeker bij Stad Bosbeer. dat we een aardig evenwicht hebben. Goede balans gevonden. Ja, ik in ben ja, Mooi. Uh, alle boswachters zouden bewapend moeten worden met een vuurwapen, Albert. Nee. Nee. ik kijk even naar die boas. Je hebt zo'n lijstje met wat je dan eventueel mag. Hè. Mm -hmm, ja. uh, jullie vallen onder milieu, welzijn en infrastructuur. Dan mag je nee. handboeien, wapenstok, pepperspray, vuurwapen en een surveillancehond. Maar ja. dat is in extreme gevallen. Dat is niet ja, iedereen, klopt maar, ja. Er lopen dus boswachters die, met een gun. Nou, ik weet inderdaad dat de collega's lopen uh, met een vuurwapen en met een diensthond. Hè, uh, een mooie herdershond of zo. Dat, uh, nee, klopt. Maar dat is met name uh, in mijn beleving in het westen. Dus in de Randstad uh, vooral. Uh, in Drenthe heb ik nog geen... Uh, BOA's, dus collega, boswachters gezien met een dienstond. Geen emos. en eh, Ik denk niet dat het ook daar snel gaat gebeuren. Dat, eh, nee. Maar inderdaad lopen ze wel eh, met C2000, dus de portofoons, eh, handboeien... maar nog geen wapenstok en ook nog geen pepperspray. Eh, maar misschien komt het nog wel. Is iedereen daar schrik voor eigenlijk, Dirk, denk jij? Om, om, om, niet, hè, niet elke boswachter is een boer, dat weet ik... maar eh, om, om steeds meer die, die handhavende taken uit te voeren. Nee, nee. En dat, dat, dat, dat zullen ook best wel boswachters beamen op een gegeven moment. Kijk, het, het hoort op een gegeven moment bij je functie. En je, je vraagt er niet altijd naar om boa te worden. Maar er zijn jongens die het, die het hele handhaven erg leuk vinden. En die gaan met de politie op pad. En uh, nou, allerlei, allerlei patrouilles ook in de nacht. Maar er zijn ook jongens die het, uh, die het eigenlijk een vervelend onderdeel van een taak vinden. Want je moet er een beetje geschikt voor zijn. En, en ik weet wel... En vroeger waren er meer boswachters bewapend. Ik weet wel in Limburg. Maar dat, die waren er ook weer bij de reservepolitie bijvoorbeeld. En dan hadden ze dus een pistool en die vonden dat dan heel erg vervelend om het te missen. Want die hadden het over stroperij en smokkelerij en nou, dat soort zaken. Maar ik ben er ook niet voor. Geen bewapening. Nee, helemaal niet. Nou, vuur, geen vuurwapens. Nee, nee precies, ja precies. Uh, luisteraars vraagt Noortje Roodbeen. Vraagt, is het fysiek eigenlijk zwaar? Moet je nog veel zeulen met bomen en zo? Zullen we nou ja, je moet natuurlijk wel gewoon uh, in staat zijn om, om uh, flinke afstanden te wandelen. Moet jij een fitheidstest uh, doen? Want jij bent een zinzitter. Nee, <laughs> nee? oké, okay, dat zou nee. kunnen toch? Nee, dus dat, doe maar drie rondjes rondtussen. <laughs> nee, dat hoeft niet. Maar kijk, als, als, je daar, als je niet houdt van wandelen in de natuur, word je ook geen boswachter. <laughs> um, dus uh, dat uh, kan ik me al niet voorstellen. Maar uh, ja, ja, je moet natuurlijk wel uh, in ieder geval een lekker stuk kunnen lopen. Ja. Ja, dat is het minste. Dat is wel het minste, inderdaad. Ja. Kijk, ik hoef als boswachterpubliek niet met enorme boomstammen te gaan showen. Um, maar, ja, maar collega's ik, wel. Mijn collega's, ja, precies. Ja, ja, ja, ja, dan ja, moet je wel wat, uh, wat kunnen doen. Ja, ja kunnen zeker. Ja. Ja. Uh, en dan heb ik al een die vraagt, criminelen die iets willen dumpen of stelen, die doen dat natuurlijk meestal s'nachts. Moeten die dan s'nachts het bos in en is dat niet doodeng? Nou, jij zei het net al, Dirk. Van, of zei jij het, Albert? Van, s nachts, het, wordt er s'nachts veel gepatrieerd? Nou, uh, ik weet inderdaad uh, van de BOA's uh, dat ze ook uh, uh, geregeld wel eens s'avonds en s'nachts op pad gaan. Dan zijn ze altijd met z'n tweeën. Ja, dat lijkt me dan. Ja, maar dan moet je zeker niet alleen zijn. Want dan zoek je het ook wel een beetje op. Maar inderdaad moet je dan met z'n tweeën zijn. En uh, moet je ook even laten weten van jongens, ik ga het veld in. Dus dat andere mensen ook weten van oké. Okay, Jantje en Pietje, om het uh, even een naam te geven. Die zijn het veld in. En uh, als het wel heel lang duurt voordat ze terugkomen en ze laten niks weten. Dan uh, is er inderdaad wel iets ja, aan af. Maar gelukkig is dat tot op heden nog niet gebeurd. Okay. Maar, uh, ja. Dus ja, Remco, is gebeurd. En nee, het is niet eng, want we gaan met z'n tweeën. Precies, Altijd, ja. in ieder geval. En, en Dirk, en, um, sociale media, die waren eigenlijk nog niet in jouw tijd. Uh, tenminste, nou ja, uh, misschien in ontwikkeling. Maar zou jij kunnen voorstellen dat je de hele dag met een telefoontje... door de natuur loopt en verslag te doen? Nee. Nee, want ik heb uh, vele jaren zonder telefoon. En ik, heb, ik voer veel. En we hadden wel een, uh, op een gegeven moment hadden we wel een uh, mobiele telefoon. Dan kon je dan het recreatieschap en ik had thuis ook zo'n ding. Ik kon met mijn vrouw uh, praten. Ja. Maar in het veld hadden, hadden. Je kon niet zeggen, ik kom later thuis of eerder thuis en zo. Dat was de hele tijd niks. En uh, ik, ik vond het ook heel erg. Ik, ik, ik, ja, dat is, dan mis je het ook niet. Nee. Zie je de toegevoegde waarde, denk je? Ja. Kijk, het, het, eh, ik, ik woonde natuurlijk op een eiland en dan, dan, toen kwamen die telefoontjes. En dan was het toch wel makkelijk dat mijn vrouw kon zeggen: joh, ik, eh, ik kom eraan om 11 uur s'avonds of zo. Of, ja, eh, maar los van de boterhammen in huizenvij eh, naar het publiek. Ja. Toe? Nou, ja, dat, dat moet een ander maar doen. Dat was, uh, ja. dat was niet mijn sterke kant. En het, wat, wat dat betreft, bij de tijd dat ik, uh, dat ik wegging eigenlijk. Oh, nou, dat is <coughs> Ik heb nou een hele goede opvolger die het heel erg leuk vindt. Ja, die zit wel met de, met de telefoon in de aanslag? Ja, ja, ja, ja. ja. Ja. Die social media hebben uh, misschien ook wel schaduwkanten. Namelijk dat iedereen altijd alles ziet. En iedereen vindt, dus ook overal altijd wat van vindt. Uh, dat zou niet vast bekend voorkomen. Neem nou de Oostvaardersplassen. Komt er komt ook nog een vraag binnen. Van Sietke. Hoe denken deze natuurliefhebbers over dat gedoe? Noemt zij het bij de Oostvaardersplassen. Waren er waren meer luisteraars die zich dat afvroegen trouwens. Uh, nou, het ging over de grote grazers. Werd het niet bijgevoerd. Later weer wel. Want boze mensen die bedreigden op een gegeven moment zelfs ook uh, boswachters. Collega's, ja. Ja. ja. Hoe kijken jullie er naar? Uh, allereerst vind ik het gewoon heel vervelend voor de mensen die het allemaal inderdaad hebben meegemaakt. Ja. Uh, vooral de collega's uh, met bedreigingen. Uh, voor mij is zelfs de, de commissaris van de Koning uh, is ook nog bedreigd. Uh, uh, dus in die zin uh, is het gewoon heel jammer. Uh, maar ik vind het, het project, het gebied op zich en hoe ze dat hebben uh, bedacht ooit... Vind ik een heel mooi project. En uh, ik vind het ook wel passend. Uh, nou ja, toen maar de commissie van Geel heeft nu een uitspraak gedaan, die hebben we gehoord. En uh, nou, nu is het aan de provincie om te kijken van, goh, uh, wat wordt het uiteindelijke besluit? Ja. En ik begreep half juli van dit jaar moet er een, uh, een definitief besluit komen. En nou daarin zijn wij volgend. Dus uh, ja. Dus eigenlijk uh, vind Afachtig. je er zelf niet zoveel uh, van, begrijp ik? Vind je dat lastig om te zeggen ook? Nou, uh, het is inderdaad. Uh het uh, kan hoor. Dat kan het is in die zin inderdaad een gevoelig uh, ja. onderwerp. Uh, maar ik vind het vooral uh, heel jammer uh, dat het uh, project in die zin uh, uh, niet is uitgevoerd zoals het denk ik ooit is bedacht. Om juist het gebied uh, te laten regelen wat het draagvlak is. En ja, daar hoort ook sterfte bij van dieren. Maar dat gebeurt uh, in die zin ook in de gewone natuur, om het even zo te noemen. Kijk naar uh, de ijsvogels afgelopen winter, was het even een hele strenge winter. Nou, dan gaat inderdaad 80% van de ijsvogels dood. Of uh, de zilverreigers of blauwe reigers gaan uh, dood. Ja, dat zie je ook niet. En, uh, maar het gebeurt wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Is er, uh, tot slot jongens, we gaan zo'n beetje afronden, is er eigenlijk genoeg natuur op dit moment in Nederland? Of moet het meer? Of zeggen van, eigenlijk is het precies goed. Uh, natuurgebieden, moeten Ja, mee? precies. Ja, ja. Ja, ja, uh, ja. Nou ja, uh, het mag natuurlijk altijd meer. Maar uh, ik ben op zich al blij met zoals het er nu bij ligt. Dat, uh, ja. Ja, Is ja. meer of min, min? Nou, minder zal je dat zeggen. Nee, nee. Dus maar... nee, ja, meer mag natuurlijk altijd. Maar ik denk dat we echt prachtige natuurgebieden hebben in Nederland... waar we ontzettend trots op mogen zijn. Um, en die ook heel uh, nou ja, uniek in hun soort zijn. Um, en waar heel veel mensen eigenlijk ook uh, geen weet van hebben. Uh, dus wat dat betreft ben ik heel erg blij met de aandacht die er de laatste jaren voor is. Met alle films, de nieuwe wildernis. En uh, uh, ja, dat is, dat is prachtig dat we ook uh, een beetje gaan leren met z'n allen... om onze eigen natuur uh, lief te hebben zoals we dat met uh, buitenlandse natuurgebieden doen. Dirk? Ja, ja, ik vind dat er nog wel wat te behalen is. En vooral als ik denk aan, uh, aan landbouw, veeteel bijvoorbeeld, daar zouden we wel uh, nog... Veel meer boeren eigenlijk veel vriendelijker moeten gaan boeren. En dat moeten ze dan zelf ook willen. Maar als je, als je de grutto, onze nationale vogel, wil houden... dan moet er wel wat gebeuren. En daar hoef je niet per se een echt zwaar natuurgebied van te maken. Maar dan moet de waterstand omhoog fijn we weten precies hoe het moet. Ja. En, en daar is nog wel, uh, is wel is de te maken. Ja, is een flinke slag te maken. Ja. Ja. Ja, waarschijnlijk ook wel een richting die we opgaan, denk ik. Ja, hoop ik. De grootschaligheid hoop ik, ja. zal er uh, ja. misschien wel een beetje afgaan. Leven ja. de grutto... Dirk Vey. Uh, veel dank, uh, boswachters Charlotte Biskop. Dirk Vey dus en Albert Broekman. Fijn dat jullie hier waren. Volgende week is er een nieuwe tafel. Met zes nieuwe ogen. En die behoren dan toe aan drie diplomaten. Uh, mooi is dat. Uh, Wouter Bouwman gaat zometeen door. Hier op NPO Radio 1. Hij neemt je in zijn wereld van bnn Fara weer mee naar Nederlanders in verre landen. Drugs, muziek... En werkmorris, daar gaat hij het over hebben. Het kan niet anders dan schitterend worden. Ik wens je een hele mooie nacht.